Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 1 op de drie chemische bedrijven met gevaarlijke stoffen. Ze vinden dat de veiligheid over het algemeen goed is geregeld bij hun bedrijven... maar zijn bang dat de brandweer en andere hulpdiensten niet altijd weten wat ze moeten doen. Dat is vooral het geval in regio's met maar weinig chemische industrie. En de bedrijven willen meer worden betrokken bij de hulpverlening. Als er bijvoorbeeld een ongeluk is met een tankauto... is het handig als er kennis wordt gedeeld met de brandweer... over de gevaarlijke stoffen die worden vervoerd, zo is het idee. Tentenmaker De Waard is gered. De Sunshine Groep neemt de tentenwinkel in Heerde over... van kampeerketen Vrijbuiter, dat failliet is gegaan. De Sunshine is een grote aanbieder van kampeerspullen. Het neemt ook de fabriek in Tsjechië over... waar de tenten worden gemaakt. In het zuidoosten van India zijn tientallen mensen... om het leven gekomen door overstromingen. Die worden grotendeels veroorzaakt door de moessonregens die dit jaar veel heviger lijken te zijn dan anders. En volgens het Franse persbureau AFP zijn zo'n 60.000 mensen opgevangen in kampen. Het Indiaanse leger is begonnen met een reddingsactie om mensen uit het gebied te halen. En de moesontijd in India is een van de hevigste ter wereld. In juni, juli en augustus valt er in het hele land bijna net zoveel regen als in een heel jaar in Nederland. En de Rabobank profiteert van de groeiende economie. De bank heeft het afgelopen half jaar 12% meer winst gemaakt. Dat komt neer op 1,7 miljard euro. Omdat bedrijven de laatste tijd minder vaak in de problemen komen... hoeft de bank minder kosten te maken voor leningen die niet worden terugbetaald. Ondanks de goede cijfers gaat de spaarrente voor Rabobank klanten wel verder omlaag. Van 0,05% naar 0,03%. Het weer nog, vooral in het binnenland regelmatig zon. In de rest van het land ook wolkenvelden. Het wordt zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Aan het einde van de avond en vannacht gaat het regenen en is er ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is er in de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Lunch. Het lunchprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En zo is het dan alweer 16 augustus. Het ziet er een beetje donker uit buiten voelt ook een beetje benauwig en zo. Maar dat maakt allemaal niet uit. We zijn er gewoon weer. Het is uh, donderdag. En donderdag is dollydag. Ja? <hieriging> nou, do, een, paard, do je? een paar dolly-uurtjes. Meer do, is het niet hoor. Do. Dodo. Goedemiddag allemaal. Want... Is eigenlijk is het do do do, do. Dolly-dolly-dag. Do. Do. Uh, uh, uh, dolly ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay, okay. okay. Ja, ja, ja. ja. Dolly-dolly-dolly-donderdag. Do dolly dolly God, kom je er nog uit? Nee. Maar god zeg. Hij maakt er helemaal een tongenbreker van. Ja, leuk hè? Ja, heel leuk hey, hoor. Maar welkom Heleuk. dat je er weer bent. Ja, dat is nou gezellig. fijn om weer hier te zijn. Ik, ik moet zeggen, het, het overviel maar eigenlijk weer een beetje. De tijd is heel snel gegaan hè? Ja. Je denkt, je hebt zo'n hele zomer om bij te komen van alles. Ja. ja. En, en ineens hoor je dan, uh, zeg jongens, we gaan deze week weer beginnen. Oh, paniek! Ja. Maar ik had die klok ook twee keer zo nog. gezet. Ja, ja, ja, ja. Het was maar twee weken eigenlijk. Oh, ja, ja zie je wel. Ik voelde al dat het niet helemaal... Ergens nee. klopte het niet. Nee, maar... ik, denk, ik, denk, ik, ze, ik had geen zin om zes weken te wachten. Ik denk, zet ze, die niet klopt twee weken zo snel? <laughs> okay. Het is heerlijk om weer hier te zijn. En weer lekker om weer bezig te zijn. En ik hoop ook dat al onze trouwe luisteraars weer uh, aan het luisteren zijn. Ja, dat hoop ik ook. Ja, dat hoop ik zeker. Ja, ja. ja. En laat even weten, want gisteren waren er wat problemen uh, op de etherfrequentie, op 106.9. Ja. Ja. Laat even weten als dat zo is, want dan nemen we natuurlijk subiet contact op met onze technische dienst. Ja, dat doen we. Ja, ja. En wat gaan we nog meer doen allemaal? Nou ja, we hebben, we, we hebben wat, wat kleine wijzigingen doorgevoerd in het programma. Dat heb ik gisteren gister ook verteld. Maar ik vertel ja. het nog een keer ja. voor de donderdagse luisteraars. Ja. We beginnen zo dadelijk naar de tune gelijk met de 3 in 1... Dat deden we voorheen niet. Daarna komt de eerste artiest in het licht. En dat hebben we veranderd. Want we hebben er nog maar twee. Want we hadden voorheen wel eens uitzendingen met tien artiesten in het licht. Maar dat vond ik een beetje een vervelijk ja. uh, Dus we doen het nu anders. We hebben nu uh, voor de artiest in het licht een zogenaamde twee in één. Oftewel, de artiest in het licht die, de, die uitgekozen wordt, krijgt twee liedjes. Dan heeft hij ook wat meer voor zijn verjaardag, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is dan leuker voor hem ook. En uh, daarbij uh, doe ik het niet allemaal. En alleen voorheen bepaalde ik dat allemaal. Maar dat doe ik ook niet meer. Ik ben zeer democratisch. Dus in het eerste uur doen we mijn artiest in het licht. En in het tweede uur die van de sidekick. In dit geval van Dolly. Ja, ja leuk hè. Maar ja, Dolly heeft weer één probleem. Ze ja. kan niet kiezen. Nee. En er zijn zoveel jarigen vandaag. Hele beroemde. Ja, maar dan dan ik kan houden niet we houden het toch bij twee. Nou, nou bij uitzondering mag je er dan vandaag uh, in het blokje twee doen. Maar dat is Hef toch weer misschien. Ja, toch bij een hoop ja, uitzondering. Ja. Oh. En vanaf volgende week uh, komt er een heel nieuw item in ons programma. En dat gaat gebeuren direct na het nieuws van één uur. Want uh, dan gaan we de conferentie een beetje opschuiven. Uh, of verplaatsen in ieder geval. En uh, dat komt gelijk na het nieuws van 1 uur. Dat is voor de vaste mensen die dat graag mee willen maken om daar zekerheid van te hebben. Uh, de vijf minuten van de Sidekick. Dat gaat volgende week beginnen. En dat betekent dat zijn vijf onverbiddelijke minuten ingevuld door onze fantastische Sidekicks Batman en Dolly. Dus dat wordt helemaal yeah. jullie eigen eilandje zeg maar. Yeah. Leuk hè? Yeah. Het is heel, leuk, heel Ze zijn leuk. Uh, nu al alle drie al. Dit is zo blij mee. <laughs> Ze zijn alle drie zwaar overspannen. Hoe moet, hoe moet ik dit invullen? Nee. Ja, vroeger, wist ik, wist, uh, vroeger wist ik wel hoe ik vijf minuten moest invullen. Maar nu ik wat ouder word, wordt het toch wat lastiger hoor. Ja, ja. Gaat ja. je best maar doen. <laughs> ja, ja fijne hersenen ervan. Ja. Ja. Nou, ja. hey, we gaan muziek draaien.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 I know I love you And That may be all I need to know So many questions Still left unanswered So much I've never broken through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 Tonight Looking forward to happier times Long blue by Fishing boats with their sails Aan het begin van het programma Dan heb je gelijk heerlijke kwaliteitsmuziek Dat is altijd wel lekker Linda Marie Ronstadt Zo heet ze volledig Ze is geboren in Tucson, Arizona En uh, dat gebeurde op 15 juli 1946 Een Medicaanse zangeres Die in de jaren 70 uh, Doorbrak met uh, door pop beïnvloede Country rock En uh, uh, zo ja Goed, Renda eh, Roszet is in het van, bezit van 11 Grammys maar liefst. Zo. Ja, dat is nogal wat. Ja, ik weet even dat trouwens. Gaat ze er winter heen zitten? Ach, verrecht. Zo, ik toch allemaal weer. Nou ja. Oké, okay, wat wou ik nou vertellen? Oh ja, ik wou nog even vertellen dat uh, Tijdens haar studie aan de Universiteit van Arizona... ontmoetten ze gitarist Bob Kimmel. En samen trokken ze naar Los Angeles... waar gitarist en songwriter Kenny er, uh, Edwards zich bij hen aansloot. Gedrieën vormde zij de folkgroep de Stone Ponies. En in 1967 nam de groep hun eerste album op... en met het nummer Different Drum... geschreven door Michael Nesmith van de Monkeys... Uh, van de tweede album hadden ze hun eerste grote uh, hit-single. Nou, uh, Linda Ronstedt uh, is heel lang uh, actief geweest. Tegenwoordig kan ze dat niet meer, want ze is behoorlijk ziek. En uh, ik weet niet meer precies wat ze heeft. Even kijken of deze story dit wat nog vermeldt. Wat ze precies aan uh, de hand. Uh, Ja, uh, ze is, uh, volgens Ronstadt kreeg ze... Uh, wacht even, het staat hier. Ja, wacht even. Uh, Linda Ronsted leidt aan de ziekte van Parkinson. Ja, dat was wat ik wilde vertellen. En volgens de zangeres kan ze door de ziekte geen nood meer zingen. Dat zegt de 67-jarige Ronstadt in een jaar 2013 interview met het tijdschrift AARP. Nou, dat is heel ernstig natuurlijk. Dus we horen geen nieuwe dingen meer van haar. En vandaar dat het wel eens even heerlijk was om deze... ...oude dingen te horen. Wat wil jij nou weer zeggen? Dat ik, uh, ik, ik... ...wat ik heel bijzonder van haar vind... ...en wat mij enorm aanspreekt... ...dat is haar Spaanstalige muziek. Oh, maar... kan, dat heeft ze zo mooi gedaan. Oké. Okay. Ja. Nou, dat zullen we dan... ...in de toekomst ook nog wel een keer horen. Hè? Graag. Ja, dat zou best kunnen. We gaan naar de, de artiest in het licht. Als komt het op tijd. Artiest in het licht. Als je deze toon hoort, weet je het gelijk, hè. Barry Hey, zanger van de Golden Eering, is jarig vandaag. Nou, Barry, gefeliciteerd vent. En we draaien twee prachtige nummers van je. Hoppa! Nou ja, van de Golden Eering dan. Maar wel door hem gezongen. You know it drives me Yeah Barry Hay, vandaag 70 jaar geworden de man. Hij is een uh, leeftijdgenoot, leuk. Hij is van uh, 1948 van 16 augustus uh, van dat gedenkwaardige jaar. En hij werd geboren. Oh, nou is mijn ding weer weg. Potferi, doei. Nou, hij is uh, geboren, dames en heren. Ja, dat is hij. Hij is echt geboren. Dat gelooft u niet, maar het is wel zo. Hij is echt geboren. En uh, dat is gebeurd, ik moest dat weer even opzoeken, Faisabad in India. Daar werd hij geboren op 16 augustus 1948 en hij is de zanger van de Nederlandse rockband Golden Ealing. En voordat hij bij de Golden Ealing kwam, zat hij bij de ruige Haarlemse, uh, Haagse, uh, niet Haarlemse, Haagse rockband uh, The Hakes. Ja. De Heeks, dat is gewoon de Hagenaren De Hagenezen Goed, dat was Barry en uh, tegenwoordig doet hij ook nog iets uh, Wat solo en neemt hij wat leuke koffers met uh, covers op Met Flying V en zo Dus Barry hey, vandaag 70 jaar geworden Fantastisch man, hou vol Hou vol, hou vol Ja, gewoon vol houden Ja, dat moet je doen Het nieuws bij Zia Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, vol ongeduld, het trillen van de zin zit ze daar. Mag ik nou, mag ik nou? Voor de eerste keer, Mirak. Ja, want hier, ik, ik, nou. heb, ik, ik heb zo'n belangrijk nieuws. Oh, ongelooflijk. Nou, vertel. Ik ben ah. zo blij dat we die, die, deze rubriek doen. Want oh, u gaat stijl achterover slaan met het nieuws wat ik u nu ga brengen. Dat moet verkondigd worden. Mag die ietsje zachter zijn? Nee. Dankjewel. je nou, <laughs> Want op 16 augustus 2018, dus vandaag... mag ik u in het regionale nieuws melden... dat een aantal brievenbussen in Zandvoort wordt gehalveerd. Ja, want in Nederland wordt natuurlijk steeds minder post verstuurd. En voor PostNL is dat de reden... om het netwerk van brievenbussen in Noord-Holland aan te passen. En vanaf zaterdag 8 september... zullen in Zandvoort 11 van de 21 brievenbussen verdwijnen... Was ik zo blij dat ik eindelijk een brievenbus voor mijn deur heb, dan wordt die weggehaald. Nou goed. Door ze expres. Ja, ja, nou ja, goed. Ze, ze hebben afgesproken, ik heb post het PostNL gesproken. Als die Tempere keer komt wonen, dan wordt die bus weg. Meteen die bussen weg hoor, want ja, dat, dat kan niet langer. Ja, mij stuurt ja. zoveel brieven, dan worden we overspannen. Ja, ja, zo is het. Ja, nee, ik, ik zal er namelijk een stukje voor moeten lopen. Want uh, ze houden er natuurlijk wel tien in het dorp. En dat is dus ook voor de mensen die wat minder goed ter been zijn, zeggen ze dan. Maar dan denk ik, laat hem dan voor de deur staan. Nou goed. Uh, de brievenbussen blijven wel om die reden voor mensen die minder goed ter been zijn. Wel bij de zorginstellingen blijven ze staan en de verlaagde brievenbussen bussen blijven ook om die reden staan. En uh, ja, bij het bepalen van de locaties werd wel rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de postwet. Ik ga even heel snel met u doornemen welke brievenbussen er gaan verdwijnen. Dat zijn de brievenbussen aan de Bentveldweg, de Vonderlaan, de Linnéestraat, de Keesomstraat, de Oosterparkstraat, de Kort van de Lindenstraat, de Tolweg, het Badhuisplein, de Zwaluweestraat, de Kostverlorenstraat en last but not least uh, de, de postbus aan het burgemeester van Venemaplein. Ook deze wordt weggehaald. Goed, het volgende nieuwsitem. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd in de periode dat wij geen Zandvoort lunch brachten. En uh, vorige week is er een enorme politieke rel ontstaan. Omtrent een donatie aan de oudere partij Zandvoort. Waarbij de wethouder Joop Berendse door het stof moest omdat hij was vergeten te melden dat zijn partij een gift had ontvangen... van iemand die nauw betrokken is bij de bouwplannen voor het Watertorenplein. Daardoor zou de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan. In de Zandvoortse Courant van deze week maakt de donateur zich bekend... via een pagina-grote advertorial. De Zandvoortse Courant meldt dat het gaat om Dirk Berkhout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 Met als gevolg dat Bad Zandvoort een van de drie partijen werd die streden om de opdracht. Berkhout legde in een paginagrote advertorial in de krant uit hoe de vork in de steel zit. Zijn lidmaatschap van de oudere partij Zandvoort en zijn donatie voor de verkiezingscampagne van die partij... hebben volgens hem niets met het Watertorenproject te maken...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 De recherche heeft uh, gistermorgen in het onderzoek naar een poging overval op een woning in Aardehout een verdachte aangehouden. Woensdagavond 9 mei jongsleden werd de bewoonster van een woning aan de Zandvoortenweg in Aardehout geconfronteerd met twee gemaskerde mannen in haar tuin. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De vrouw wist zich kranig te verweren waarna de mannen op de, op de vlucht sloegen. De politie heeft direct na de melding gezocht naar de verdachten... maar zij werden niet meer aangetroffen. De politie vermoedde dat het hier ging om een poging overval... en buurtonderzoek en getuigenverklaringen leverden bruikbare informatie op. De rechercheurs hebben in dit onderzoek op last van de officier van justitie... dinsdagochtend een 22-jarige Haarlemmer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij deze poging overval...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 Ja, vanochtend scheen de zon nog, maar vanuit het westen nam de bewolking toe. En uh, het gaat zelfs zover komen dat we vanavond enkele buien kunnen verwachten. De temperatuur stijgt wel naar zo'n 23-24 graden... en er waait een matige en aan zee vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond dus een toenemende kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk... Komende nacht trekken de buien naar het oosten weg en blijft het weer droog. De wind waait, draait naar noordwest en het gaat vannacht afkoelen naar zo'n 16 graden. Tot zover het weerbericht voor vandaag van Rico Schreuder. Dat was het weer. Die ben een Ja, ja, ja. Die sidekicks, die hebben toch allemaal maar weer een hele andere smaak. Dat is zo verschrikkelijk leuk. Uh, wie, wie, wie, wie... wie uh, was nou, dit? ja, dit, dit was even een, een, een bliksemactie eigenlijk. Want oh. ik, ik was in de mail van uh, CFM aan het kijken. En daar was een uh, tip binnengekomen over deze artiest. Dus ik dacht, ik ga hem eens luisteren. Ik heb hem jou ook even laten luisteren. Ja. En... Uh, die was best heel erg leuk. Dit was David Blinkow met het nummer Lotus, wat hij pas heeft uitgebracht. Ja. En uh, ja, David Blinkow, dat is een, een, een Schotse muzikant, geboren in 1960. Oh. Mooi bouwjaar. En uh, die is op zijn 19e jaar naar Nederland gekomen. En daar is hij een, een band begonnen. Uh, en na vier jaar is hij, is hij uh, professioneel muzikus geworden hier okay. in uh, hier in Nederland. En oh, nee. hij heeft ook uh, de band Avenue opgericht. Samen met een uh, Haarlemmer. En daar hebben ze ook een, een, een, een, een van de Nederlandse televisie een of andere award gewonnen. Oh, Welk nee. award staat er niet bij? Maar, uh -huh. Nou ja. Dit even terzijde. Ja. En uh, ik heb nog zo'n talent, uh, dames en heren. En volledig uh, een nieuw talent ook. Helemaal nieuw is hij. Nou, echt niet. Uh, we hebben een primeur. Jawel. Oh we hebben, ja, oh we jee. hebben weer een primeur. Hè? We hebben er weer één. Ja. Spannend. Ja. Dat is heel spannend. Uh, de fans moeten nog even wachten. Nog, uh, nog ongeveer twee weken. Drie weken. En dan komt het nieuwe album uit. Jawel. En de fans zitten vol spanning te wachten. Ik heb hem ook al besteld. En uh, natuurlijk dan heb ik het weer over Paul McCartney. Uh, ja, hij komt met een nieuw album. Egypt Station. Komt uit op 7 september. Maar zoals tegenwoordig te doen gebruikelijk is. Wordt het af en toe van die plaagstootjes uitgedeeld. En krijg je nog een, af en toe zo eens een liedje te horen. Nou. Het volgende liedje, dames en heren, is heel ondeugend, Vreselijk ondeugend. Het is wel Paul McCartney. Ik zou bijna zeggen, hoe ouder, hoe gekker. Het <laughs> uh, titel van het nummer is Fuck You. Fuck. Ja. En dat schrijf je dan als F-U-H. Maar er hoort natuurlijk oorspronkelijk iets te staan... wat niet op de radio mag. Dat snap je natuurlijk allemaal. Of niet? Oké, okay, oké. Okay. Ja? Ja? Nou, ja? ik, ik ben niet zo vlot van Nee, nou, Ik ben niet zo vlot van <laughs> Nou, het nummer heet gewoon Fuck You. En... Uh... Het is, het is een leuk liedje. Het is gewoon een mooi nummer. Hier komt ie. Dan neem ik mijn kaart mee. Nieuw. Nieuw. Come on baby now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I can stay up half the night. Trying to crack your code. I can stay up half the night. But I'd rather hit the road. I'm <laughs>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 Ik ben bevooroordeeld. Ik, ik weet het. Ik ben fan van die man. Maar ik vind het weer lekker. Fa. Wat heet het nummer. Fa. You. En uh, wat dat F.U. moet. Mag u lekker zelf invullen. Want wij moeten ons fatsoen houden hier op die, op die zender. Dat kunnen we natuurlijk niet allemaal gaan zeggen. Maar goed. Zo is de titel. En je schrijft het als F -U H U. En u kunt hem ook. Uh, als u nog uh, een er lekker aan wil wennen. Nou. Gewoon even opzoeken. Want hij staat op Spotify. Dus u kunt hem gewoon uh, zelf thuis ook lekker horen. Maar het was voor ons weer even een première hier in het antwoord. En dat vond ik wel even leuk. Paul Bekaarty dus van zijn nieuwe album Egypt Station. Egypt Station komt uit 7 september. En ik beloof u, als ik hem heb, dan gaan we hem flink draaien. Daar kan ik u vast van overtuigen, denk ik. Ja, gaat helemaal gebeuren. Oh, dit skip ik even. Bro. I don't know about the remakes. I'll zoom them straks well, even original. Goed, this is Sandy Shaw. Always something there to remind me. I walk along the city streets. You used to walk along with me. And every step I take, recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you? When there is always something there to remind me.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 Sandy Shaw, de zangeres op de blote kakies. Jawel, heel wel gezellig. Always something there to remind me. Ze won zelfs één keer nog het uh, songfestival met Puppet on a String. Oké. Okay. We gaan er even uit met een lekkere disco knallen. De stoel aan de kant, tafel aan de kant. En hup, swingen! Gaan we eruit? I'll go where the music takes me. Well, that take die take ons dan naar het uh, nos Channel. Het <laughs> is niet anders. Hey, uh, we zien elkaar terug na het nieuws van 1 uur. Met uh, Voor de laatste keer op dat tijdstip een leuke conferentie. En uh, dan, gaan we, uh, dan, uh, dan uh, gaan we gewoon weer verder. En we krijgen nog een artiest in het licht straks van Dolly.